4 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De regering van Peru heeft de noodtoestand afgekondigd... in een regio van de amazone jungle langs de grens met buurland Ecuador. Volgens de overheid voltrekt zich een milieuramp... rond de grootste olievelden van het land. Het gebied zou zijn vervuild met onder meer zware metalen... als lood, barium en chroom. De velden worden geëxploiteerd... door de Argentijnse oliemaatschappij Plus Petrol. Bewoners klagen al jaren over de vervuiling, maar kregen geen gehoor bij de overheid. Peru had tot voor kort geen wettelijke milieuregels. Minister Dijsselbloem zegt dat hij in het omstreden blauwdruk-interview gistermiddag verkeerd is geciteerd. Hij heeft het Engelse woord voor blauwdruk, template, niet in de mond genomen. Ik kende dat woord niet eens, zei hij bij Paul en Wittemon.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 Liedjeschrijver en producer Deke Richards is in de Amerikaanse staat Washington overleden. Richards leed al enige tijd aan kanker en overleed zondag. Hij schreef en produceerde bij het beroemde Motown muzieklabel. Hij was betrokken bij grote hits van de Jackson 5, zoals I Want You Back, ABC en The Love You Save. Ook werkte hij met Diana Ross en The Supremes. Richards werd 68 jaar. Een immigrant uit de Dominicaanse Republiek heeft in de Verenigde Staten 338 miljoen dollar in een loterij gewonnen. Het is de op vier na hoogste prijs die de Powerball Lottery ooit heeft uitgekeerd. De 44-jarige man had het winnende lot gekocht in een slijterij in New Jersey. De man die vader is van vijf kinderen wil het geld eerst aan zijn familie geven. En wat hij daarna gaat doen, dat weet hij nog niet. Het weer, vannacht opklaring alleen in het zuiden wat sluierbewolking. Het vriest opnieuw licht tot matig. Overdag en woensdag blijft het droog en is er geregeld zon. Het blijft wel koud met een middagtemperatuur van 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht met Maarten Hach. Ja, en we praten vannacht in Dit is de Nacht... over de matthäus Passion. met Govert-Jan Bach. Die is hier te gast aan tafel. En straks, straks spreken we ook uh, met Mark Brinkhuis... die alles weet over het evangelie van Matthäus. Die ons ook iets meer kan vertellen. Dus toch over de, de inhoud van, uh, van dat stuk. Um, en natuurlijk alle ruimte ook voor, uh, voor u, voor de luisteraar, voor reacties... Um, wat vindt u nou het mooiste deel uit de Matthäus? Waar geniet u zo van? Wat raakt u zo? Bent u onlangs nog geweest aan uitvoering? En uh, wat was dan een moment waar u iets over wilt delen? Um, alle verhalen over die Matthäus' passioen uh, uh, mag u delen. 0800 1121. Misschien kent u wel een moderne versie. Daar gaan we uh, dit uur ook het een en ander van horen. Allerlei moderne interpretaties weer van dit verhaal. Uh, de ene dichtbij bij Bach, de andere daar een heel stuk verder van weg. U uh, kunt daarover meepraten. Uh, 0800-1121. Goed. Joan, we worden vlak voor de klok van vieren... worden we dus als laatste de, de Aria aus Liebe... met daarvoor het dat, dat, dat kreuzigen, uh, las in Een ja. um, Heel heftig moment uh, uh, uh, waar um, Jezus dus ja, eigenlijk door de massa uh, wordt veroordeeld... Um, en, en waarbij die, die aria of die, die, die, die sopraan eigenlijk uh, antwoordt... ja, maar hij heeft helemaal niets verkeerds gedaan. Um, werd een beetje ruw afgebroken. Maar dat is eigenlijk het moment waarop ja. Bach... Um, nou ja, eigenlijk zegt van dit is de goede boodschap. Dit is het evangelie, hier gaat het om mensen. Ja. ja de liefde als dragende grond van uh, Matthäus' persoon, maar ook natuurlijk van het werk van Jezus. En liefde als dragende grond van... Ja, het menselijk bestaan, anders zouden wij het niet bestaan hè? zonder liefde. Dat is de oergrond van de, uh, uh, ja, van de schepping, van het mens zijn, ja. van de wereld en de natuur. Eigenlijk, ja. Hoe um, die muziek van Bach, die Matthijs Passion, uh, kan helpen in de psychologie en hoe jij daar ervaring mee hebt, daar gaan we zo over praten. Maar eerst, oh, ik dacht even naar een beller, maar die was er en die is weer weg. Nou, dan gaan we dat gewoon nu doen. Um, want jij bent niet alleen Bach-kenner. Uh, een drager van de naambach. Uh, maar je bent ook psycholoog. Ja, ik ben pastoraal psycholoog Pastoraal, pastoraal ja. psycholoog Maar ben... je hebt psychologie gestudeerd? Een uh, theologische en... Ja. ja. En uh, dat heb ik gecombineerd in mijn werk als geestelijk verzorger. Je hebt trouwens ook gewerkt in de gevangenis. Ja, zeven jaar in de gevangenis gewerkt. Ja. In, de, in de Koepel in Haarlem en daarna in de Bijlmerbaaijes. In het eerste uur spraken we over het uh, ja. leven ja. achter de gevangenis. Afrees ben ik ook vaak geweest, ja. Maar ja. daar weet je dus alles van. Daar weet ik dat alles is. van, ja. als, een tijd geleden weliswaar. En daarna ben ik uh, in de psychiatrie terug te komen. De GGZ heet dat nu. En dan heb ik dertig jaar gewerkt in de valierskliniek. En ben vorig jaar gepensioneerd. Ja, ik, ik ga toch de beller even nog een kans geven, want ja. volgens mij komt hij net weer terug. Okay. Goedenacht. Dit is de nacht, zegt u het maar. Oh, ben ik in de uitzending? Ja, u bent er al in. Ja. Zegt oh, u het nou. eens. Wat is uw naam? Nou, u spreekt met Andrea... Oh, sorry. Ah, kijk. U spreekt met Andrea uit Eindhoven. Gezellig. Ik ben als jong onderwijzeres in Eindhoven gekomen en meteen lid geworden van het Philips hmm. Kijk. En het Vierpskoor voerde dus ook de matthäus uit. En dat was ieder jaar een hoogtepunt voor mij. Ja. En dat heb ik 45 jaar gedaan. <hums> Zo. Onder verschillende dirigenten. Begonnen met Glastra van Loon. <hums> en toen Jo Arends. En toen een hele tijd Hein Jordans. Die natuurlijk oh ja. meer bekend is. Nou. En uh, dan merk je ook verschillende opvattingen. En uh, uh, ik heb dus een partituur, En die staat vol met aantekeningen in verschillende kleuren. Uh, ...van hoe de uitvoering dus moest zijn. En ik heb er dus inderdaad ieder jaar weer van genoten. Ja. Dat kunt u zich wel voorstellen. Maar bij elke, elke volgende dirigent kwam er dan weer in een andere kleur... ...weer nieuwe aanwijzingen bij, of niet? Ja, ja inderdaad. <laughs> inderdaad. Dus dat is een en, kleurrijk geheel geworden. Uh, ik kan u een verschil noemen... Um, je hebt natuurlijk die koralen en dan krijg je twee koralen die vlak bij elkaar staan. 23 en 25. Ik ken de nummers zo nog uit mijn hoofd. Dat is Erkennen mich mijn Luther. Ja. En dan... Uh, uh, we pakken het er even bij. bij. Ja. En dan komt vlak daarna Ik wil hier, is weer hier bij je steen. Ja. En dan, uh, dan zongen we bij... Uh, uh, heen Jordans, dan zongen we erkennen mich mein Huter", nou met volle kracht van, nou ja, potverdorie, doe dat dan. Hè? Ja, ja. En dan zongen we daarna Ik wil hier bij die steen ingetogen. Hè? Nou, goed. En toen kregen we een nieuwe dirigent ja. en die zei nee, Erkennen, Michtmain nuiter is een smeekbede. Dat doe je niet zo hard. Hm. Dat vraag je schuchter, want je weet niet wat je doen moet. Dus toen moest dat net andersom. Ja. En dan de andere, ik wil hier bij je steen, Ik laat je niet in de steek, hm. wat verdorie. Ja. En dat in volle kracht. En dat heeft toen een geweldige indruk op me gemaakt. Hm. Want daar was ik het mee eens met die opvatting. Ja. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat hoort ook bij de, bij de Matthäus. Hè? Dat, ja. Ja. Uh, uh, dat ja. eigenlijk elke dirigent zijn eigen opvatting weer heeft. En dat zo dat, voortdurend dat dat wordt gezocht naar ja. wat is de nou, essentie van het stuk. Dus uh, don, uh, uh, woensdag voor de schooljeugd uit. Hm. Ja. En dat was de generale repetitie. Mm -hmm. En dan uh, donderdag en vrijdag uh, in Eindhoven hier. En dan zaterdag en dinsdag in Breda in de Grote Kerk. Dus ja. ik heb hem vele malen, honderden keren heb ik hem inderdaad uitgevoerd. En het is altijd nog uh, de beste herinnering dat ik was nu wakker en ik hoor jullie uitzending. Ja, en ik heb niet meer geslapen, dus uh, een ja, nou. kort nachtje vannacht. Maar gelukkig nou, staat daar een mooie ga uitzending tegenover. Even. Uh, hartstikke goed dat u luistert en dat u belt. Even een dag over Jan. Ook zelf een nog, ja. uh, ja. oh. nog Als ongelovige. Oh, als ongelovige. Daar wil ik zo meteen nog over met je uh, mm -hmm. over hebben, André. Blijf even hangen. Even een dag over Ja. Je zingt hem ook graag mee elk ja. jaar. Ja. Ja, met, in, met welk koor uh, zing je? Ik zing met de uh, passeprojecten uit, uh, uit Zeist, Driebergen ja, Zeist. Ja. Van uh, Ma Madeleine Ingehoes. Madeleine uh, Ingehoes, ja, ja, ja precies. Ja. Ja. Ja. Ik heb ooit met haar, dat, misschien dat we zo meteen nog oh, kunnen luisteren, ik heb ooit uh, wel gerepeteerd. Uh, Oké. Okay was destijds een paar jaar terug de, de Nederlandstalige versie. Jan van Jan rot. Ja, die ja. heeft gedaan. Ja, was, ja. was u daar ook bij? Nee, was ik niet nee, bij, maar ja, ik die heb, zeggen, ik, heb dat ik in Den Haag ja, gehoord. de residentie. op ja, ja, ja. Maar het is leuk wat mevrouw vertelt. Op die twee choralen die staan naast elkaar, elkaar. En dat is eigenlijk dezelfde melodie, alleen hij zakt een halve toon. Uh, dus Bach heeft ze ook nog niet een tweede keer opgeschreven. Gewoon hetzelfde, maar dan... Ja. Eerst een E, en dan is het een S. Het zakt een halve toon. Nou, dat geeft een hele andere wijding, hè? Was de inspiratie kwijt? Dacht hij, ik doe nee, nee, nee, nee. Ze is allemaal doordacht. Ja, ja. Bach werkt met die korallen naar het laatste koraal toe. Wennig, Annas, Olshaide. En daar zaten geen voorteken meer. En de laagste ligging zonder voortekens. Daar werkte helemaal naartoe. Ze zijn allemaal doordacht. En ja, ja. De, uh, de inspiratie heeft het me nou nooit ontbroken. Nee, dat, dat, Geen enkel moment. Dat, dat kon natuurlijk ook het Zelfs antwoord bij niet zijn. Maar... Het niet. Nee. Ja, maar de, want er ligt dus ook een verband tussen die twee stukken. Ja. Nou, anders ja. kies je niet voor dezelfde melodie. Ja, want uh, E groot geeft een heel anders weer dan S groot. Ja. Ja. Ja. ja. Dat dat heeft ook zo ervaren. Andrea, even terug naar jou. Um, je gaf net al aan: ik uh, ben erg bezig met die muziek als Ongelovige, raakt het mij. Leg dat eens uit. Want het is natuurlijk, uh, ik zou nee, zeggen, hardcore uh, evangelie. Ja, ik vind het, ik vind het zo prettig dat dat, dat dat kan. En dat het dan toch voor jou een hoogtepunt is. Jij? En ik zie, ja. ik zie dus uh, Jezus als voorbeeld voor, voor, voor alle mensen. Zo okay. zouden wij moeten zijn. Hè? Uh -huh. En uh, misschien proberen we dat ook wel. Maar... Dat doe ik dan zonder die kerken en zonder de dominees. Dat doe ik, dat doe ik zelf. En dat ja. probeer ik. En dat probeer ik door allerlei werk. Wat ik hier in de maatschappij doe en in het leven doe. En uh, daar heb ik geen kerk voor nodig. Maar ja. het opvallende maar, is natuurlijk... Is als, als je, als je een, een verhaal wilt horen over Jezus... Um, uh, zoals het is. Ja, goed, je kunt dan bijvoorbeeld luisteren naar die aria die we net luisterden. Aus Liebe', Maar... Uh, ja. dan zou je toch eigenlijk een ander deel van het evangelie moeten kiezen. Want hier, wat hier gebeurt is dat die, die Jezus, die voorbeeldmens... nou, daar loopt het slecht mee af, uh, ja. lijkt. Ja. Uh, hoe hoe verhoud uh, je je uh, daar dan toe? Ik kan het slecht verstaan. Nou, de, kijk, wat eigenlijk mijn vraag is... je zegt, nou ja, ik mag er graag naar luisteren... want Jezus is een voorbeeld voor ons allemaal. Maar als je dan ziet dat dat grote voorbeeld uh, zo uh, uh, aan zijn einde komt... hoe inspireert dat dan? Ja, dat, uh, dat hij zelfs dus, nou ja, dat, dat offer wil, uh, wil brengen en, uh, en dat hij dat doet. Nou ja, dat, dat is natuurlijk toch wel iets, iets wat heel groots is. En ik waardeer het ook als mensen dus uh, wel geloven zijn. Daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar uh, ik vind dat, uh, nou ja, ik heb daar dan wel eens kritiek op. Maar daar wil ik nou niet over uitweiden, ja. want daar gaat, het gaat om die mooie muziek. Ja, en, en, en daar vinden we elkaar dan? Ja, en dan vind ja. ik u nog het, ho het hoogtepunt voor mij is amabentwennesculenwaar uh, aan het eind ja, mm -hmm. de, de bas mm -hmm. of de bariton ja. de solist. dat vind als ze, ik als ze Jezus ik, gaan ik, begraven alles heen ja. dat vind ik geweldig wel het keaos las Jezus ein dat mag die gewoon hertz rein. misschien horen we dat nog <laughs> nou dat zou zo maar kunnen ja. Dat, ja uh, we hebben ja. nog wel even Dan ga ik verder luisteren. Goed. Andrea, bedankt voor je reactie. Ja. Blijf erbij. Gezellig. Okay. Dag. Goedenacht. Jan um, Verder met jou. Um, ja. Deze mevrouw zegt dus. Uh, uh, ik, uh, dat offer. Uh, dat spreekt me bijzonder aan. Iemand die dat uh, um, voor me over heeft. Op welke manier. Heb jij, we hebben het straks al even genoemd, mm -hmm. je bent pastoraal psycholoog. Op welke manier gebruik jij de muziek van Bach... of heb je dat in het verleden gedaan um, uh, in je vakgebied? Uh, bijvoorbeeld door uh, ze te laten vergelijken met dat offer... of met uh, de, de, de, de onschuldige lijden enzovoort. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, dat is begonnen alweer een hele tijd geleden. Toen was het een, een warme zomerdag in juli... En ik werkte in de verlieskliniek En toen kwam er een patiënt naar mij toe. En die zei: terwijl iedereen buiten zat uh, met dat weer. Wil je van mij het erbarmen draaien? Nou, we hebben dit gehoord. En toen dacht ik: Goh, dat is helemaal dus niet afhankelijk van de tijd van het jaar. En ook niet van, van, van de paastijd. Uh, midden in de hittegolf wil deze patiënt het erbarmen draaien. Dat had hij nodig voor zijn eigen gevoel. Voor zijn uh, ja, behoefte om in het rijden te komen met verdriet, uh, spijt, vroeging, dat, dat weet ik niet meer precies. En dat heb ik toen gedaan en toen heb ik gezien hoe sterk die muziek werkt op de geest van uh, mensen die het moeilijk hebben, die, die uh, ja, liefde nodig hebben, die iets willen uiten, die iets kwijt willen. En toen ben ik steeds meer gaan werken met muziek, ook uh, met, met patiënten in de psychiatrie. Waar ik overigens eigenlijk iets meer met Mozart kon dan met Bach, maar zo nu en dan je uh, er Bach in en dan, dan werkt het... ...en dan zie je mensen ook ineens huilen. Soms na jaren dat ze weer eens huilen door bepaalde muziek... ...en dat is het wel toch weer vaak Bach. Ja. Maar ja. mensen uh, worden wat opgeruimder van de muziek van Mozart. Er zit een enorme uh, zonnige energie in. Dat, ja. dat geeft depressieve mensen een, goeie, een boost. Maar de muziek van Bach maakt meer gevoelens los. Ja, ja. En, en dat ben ik gaan ontwikkelen... ...en zo ben ik uiteindelijk helemaal niet in iemand t persoon terecht gekomen. Ja, want Bach die, die haakt natuurlijk aan bij al die, die ja, toch zwaarmoedige gevoelens, inderdaad. Van schuld en, en pijn. En... Je hoeft niet zwaarmoedig te zijn, maar het kan tot zwaarmoedigheid leiden. Hè? Mm, maar, ja. Dus uh, er zijn heel veel mensen die uh, spijt hebben, niet zwaarmoedig worden. Gelukkig maar. Maar er zijn er mensen die uh, daar, dat wel worden. Ja. Ja, en, maar en... Bach pakt de zware gevoelens op. En zo doen, zodanig dat je eigenlijk ja, daar niet depressief of ziek van hoeft te worden. Hè? Als je ze maar uit, als je ze maar aanvaardt, dat, dat helpt. Ja, precies. Dus, dus deze muziek is ook echt therapeutisch. Zou, zou je kunnen zeggen dat de muziek helpt om um, door, het, door de pijn heen te gaan, door ja. het lijden heen te gaan? Ja. Wij leven natuurlijk heel erg nu in de maatschappij van... Hè, zoals Anne Enkwes dat noemt, van de verdovers. Hè, dat we niet moeten voelen en de pijn omzeilen. Uh, en de dood heel erg wegdrukken uit de maatschappij. Eigenlijk alleen die laatste maanden gaan mensen ineens dood in, in, in het uh, verpleeghuis. Dan is het heel, heel naar en erg. Maar daarvoor proberen we met allerlei medisch middelen... dat maakt het ook allemaal zo duur... die dood uit te stellen en dat leven te rekken. Maar Bach gaat dan juist naar de pijn toe. Hij He, gaat helemaal, zeg maar... Uh, pakt hij dat op, de, de woede en de pijn en het verdriet en de verlatenheid. Hij gaat er eigenlijk naartoe. Dat is eigenlijk meer een boeddhistisch idee dan uh, nog christelijk. Al moet je wel zeggen dat Jezus ook in zijn leven met mensen de diepte ingaat. Uh, het gesprek met Nicodemus in de nacht, hij gaat de diepte in, hij durft dat aan. Maar in onze cultuur zijn we heel erg geneigd om weg te gaan bij de, bij de pijn. De, ver, de, ver, de verdoving op te zoeken. Ja. Ja. En, en Bach helpt ons dus om, uh, om daar uh, doorheen te gaan. Jezus ja. zelf, het is natuurlijk Jezus zelf, was daar het voorbeeld van, Zeker. die dus ook um, het, uiteindelijk het het eindigt niet met dat lijden. Ja, hij, hij, hij worstelt ook, want hij weet... dat wordt vreselijk voor mij, dus in Gethsemane... vraagt hij ook eerst, laat deze beker mij voorbij gaan. Ja. Dat, dat wordt vreselijk. Maar aanvankelijk lijkt het natuurlijk allemaal... één groot dramatisch einde, één groot zwart gat. Mm -hmm. Maar um, het EVG, die vertelt natuurlijk... Dat gaat, dat gaat verder, dat vertelt natuurlijk uiteindelijk... dat hij daardoorheen... Ja. Uh, verlossing bracht voor... de hele mensheid. Dus, dus het is, dat is het, natuurlijk het geloof. Er he? ligt een, een soort beloning of doel achter dat lijden. Dat lijden was niet voor niets. Dat is het verhaal. Dat is het verhaal. Ja, dat is eigenlijk ja. de theologie meer. Ja. Het verhaal is natuurlijk eigenlijk nog... Uh, bijvoorbeeld in evangelie is er geen, uh, geen opstanding, hè, Dat is later aan vastgeplakt. Dus dat, dat is een theologisch probleem, dit. Ja. En, en het grappige is... dat. Maar als je, als je ja. dat weglaat, ja. dan... Hoe, hoe kun je dan in de psychologie uh, mensen hiermee helpen? Want dan lijkt het alsof dat lijden uiteindelijk alleen maar leidt tot een grote ondergang. Ja, maar, maar dat, dat, dat is ook een beetje zo. Uh, in in Colmar, een Frans plaatsje in de Elsas... Uh, uh, staat het Izenhaarmen-Alter van Grunewald. Dat is een schilderij met onder andere een gekruiselde Jezus... die er vreselijk uitziet, heel pokdalig en eng, groen helemaal. En dat was een pesthuis vroeger. En in 1500, 1600 werden mensen die gingen sterven aan de pest... die werden op een baar naar dat schilderij gebracht... om te sterven oog in oog met het, dat schilderij waar Jezus zo hangt. En dat... Verlichten hun sterven. Ja. En dat is eigenlijk wat ook in Matthäus gebeurt. Okay. Dus ja. los van de verlossing, want het is natuurlijk een theologische vraag dat hij, is, dat heel bijen... mensen niet meer in geloven momenteel, ja. is er toch die nabijheid. Ja. Wen ik eenmaal zo so scheiden so scheide niet van meer. Ja. Als ik er eenmaal zal sterven, geef me nou dan vertrouwen dat ik niet alleen ben. Ja. Maar dat is het ergste van, het, van het sterven. Hij, hij is bij je, in het, zelfs in het sterven. Want hij is er al doorheen de, de gegaan, door de jungle, ja. de ellende van het sterven. Daar is hij doorheen gegaan ja. en hij gaat ons voor voorheen mee. En dat is die identificatie die, die, die we zoeken. Ja, ja mooi. Um, laten we nog even luisteren naar een stukje uh, van Bach zelf. Uh, welk deel uh, zou je uh, bijvoorbeeld hierbij uh, voorstellen? Nou, wat de vrouw net noemde, mag die mijn hertse een prachtige... Aria heb je tot de laatste aria's afsluiting? Ik mean, heb je dat hier uh, bij de hand. Ik heb, hier, ik heb hier ook nog een uitvoering voorbij, maar misschien uw uitvoering nog een keer? Of? Ja, die hebben dan. Uh, en die van uh, Herwegingen, die kan je niet zo in pakken. Heb ik daarvan Machetich, mijn Hetzenrein erin gezet? Nee, nee volgens niet gezet. mij niet. Nee. nee. Ja, die kunnen we inderdaad wel ingooien. Dan die uh, van uh, John Burt... Um, Loopt u even naar de techniek. Ja. dan uh, praat ik hem even vol. Want uh, uh, terwijl we zo meteen gaan, gaan luisteren naar de muziek... Uh, ga ik ook vast vertellen dat we zo meteen gaan bellen met uh, Mark Brinkhuis. Hij is uh, uh, kenner van het uh, Matthäus Evangelie en hij gaat ons daar dus ook wat meer over vertellen. En u bent natuurlijk nog steeds welkom om te bellen met uw verhalen 0800 -1 -1. 2, dan kunt u meepraten over bijvoorbeeld uw hoogtepunt in de Matthäus' pasioen. Bent u misschien recent naar een uitvoering geweest. Wat raakt u dan zo in het stuk? Wat doet het u? Waarom, uh, waarom is die Matthäus' passion in Nederland nu zo ontzettend geliefd? Dat, uh, dat vraag ik me af. En ik ben benieuwd naar uw verhalen erbij. En dan zijn we nu klaar om even te luisteren naar... Uh, mag niet je mijn hertse Rijn. Uh, Govert, wil je hem inleiden? Ja, mag geniet niet mijn rein. Daar is heel veel over te vertellen. Het is uh, eigenlijk een soort van ontspannende aria... aan het einde van al die ellende. Jezus is gestorven en hij wordt begraven. Hij wordt niet eigenlijk begraven in een graf... maar hij wordt in je hart begraven. En daarom moet het hart Rijn leeg en schoongemaakt... En dat is eigenlijk waar het in deze aria om gaat. Dus de uh, wereld, moet eruit. Er moet plaats komen voor Jezus. Ze is pure mystiek. Hè? Hele, Bach was een mysticus. En dat is voor onze, ja, ja, ons denken is dat heel wonderlijk. Dus Jezus moet niet begaafd worden ergens daar. Maar hij moet in ons hart begaafd worden. Dat is eigenlijk wat die Bas prachtig zingt. Een hele mooie, wiegende. Ritmiek, twaalf de Sicilianum heet dat. Dat is een soort van rouwdans. Waarin die nare hobo die we het hebben gehoord in stukken stuk aus Liebe... nu door de strijkers, de violen eigenlijk, worden omkranst... en niet meer zo naklinken, maar worden opgenomen... Hè, de pijn wordt opgenomen in een zacht geheel van die strijkers. En dat geeft dat heerlijke effect, deze muziek... waarin je een soort van grote... Ja, je wordt als het ware gewicht en gekoesterd in machedigma en Ik wil grave ich will Jesus selbst begraben. I feel you. I süße Ruhe. Let's get Mijn Wie hoorden we hier zingen, Govert? Ja, dat is Matthew Brooke. Dus uh, van dezelfde uh, club van die uh, John Butt uit uh, Glasgow. En het interessante is dat hij ook dus de Jezus zingt. Hè? En zo is het waarschijnlijk in de tijd van Bach ook gegaan... dat de bas die Jezus zong, oh. die zingt ook... dat mag niet maar hertse reinen en zingt ook zichzelf toe. Zelfs lastig okay. ik Zo dichtbij was het dus. En, je kon je dus gaandeweg in de participatie, ver hetzelfde met die mensen die daar zongen. Je kreeg daar een relatie mee. Zoals ja. in de soap. Ja. Aan het einde van de met deze persoon neemt ze ook allemaal afscheid. Dat komt hierna. Hè? Dan krijg je allemaal kort consopra, dan komt er uh, Eerst komt de, uh, de tienoer. En iedereen zegt even adieu. We hebben een reis gemaakt. Ja. Dus zo wordt het heel dichtbij. Het gaat om de verbinding. Bach probeert verbinding te ja. leggen tussen de luisteraar en het verhaal door de muziek. De muziek is het werktuig, het instrument om die verbinding tot stand te brengen. Ja, oké. Okay wil ik zo meteen nog even over doorgaan. Ja. Uh, ook over wat meezingen daar, uh, daarin kan betekenen. Maar eerst gaan we even naar Mark Brinkhuis. Goedenacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen eigenlijk al, hè. We gaan al uh, ja. hard richting de ja, ja. dienstagochtend. Mark, um, kenner van het Matthäus Evangelie. Niet zozeer van de Matthäus Passion. Wel liefhebber? Zeker, ja. Ik uh, luister ja. graag naar Bach en de Kantaten, Maar dat doe ik echt als liefhebber. Ik ben helemaal geen uh, muzikale kenner. Maar... Uh, het is natuurlijk een prachtige. Uh, uh, ja. ja, tot leven brengen van het Evangelie wat hij doet. En, ja. dat spreekt me bijzonder aan. Ja. Want u, u, u, um, uh, uh, u geeft regelmatig lezingen over het Matthäus Evangelie samen met een collega die dan wat meer weet over de Matthäus Passion. Dat doet u in uw eigen uh, pastorie? Of uh, hoe noemen we dat? Uh, parochie? Ja, ik ben uh, diaken van de Katholieke Kerk. En in onze parochie hadden we het initiatief om in deze. 40 dagen tijd rond de het evangelie, het leidersverhaal en de passie om daar een viertal avonden op te geven. Ik heb twee keer eh, vooral het evangelie besproken. En eh, Atte meer eh, meer Kenner van, eh, van de Matthäus, die heeft ja. de achtergronden van het passie daarbij toegelicht. Ja. Ja. En, en wat is het verhaal dat u dan eh, ongeveer brengt? Wat, wat is de kern van wat, uh, wat u vertelt aan de mensen over Matthäus' evangelie? We gaan lezen. We gaan heel gewoon lezen. Uh, of heel gewoon. Zo gewoon is dat niet om te lezen. Uh, dus dezelfde, zeg maar het, het leidersverhaal het, ja. waar, uh, waar Bach begint en eindigt, dat nemen wij ook. Ja. Uh, we lezen het evangelie. En uh, je komt er eigenlijk achter dat wat, wat Bach doet... is de, de mogelijkheden... Uh, uh, Pakken uh, uit buiten zou je bijna kunnen zeggen die, uh, die het evangelie die uh, Matthäus al aanreikt. Dus in, in alle reacties die de tekst al aan ons vraagt. Ja. Dus we lezen de tekst en kijken vervolgens ook naar de achtergronden van waar komt die tekst vandaan. Uh, maar waar, waarom niet gewoon luisteren? Want uh, um, op zich spreekt de muziek toch voor zichzelf. Hè? Bach uh, um, behandelt zelf inderdaad ook dat evangelie letterlijk. Uh, voegt daar nog het een en ander aan toe. Um, waarom daarover praten? Nou, het kan je enorm verdiepen om eens, om eens wat preciezer te kijken naar... Uh, hoe is dat leidersverhaal opgeschreven? Wat staat er eigenlijk? Ja. Zo, zo eenvoudig is het denk ik niet. Het is uh, een tekst van bijna 2000 jaar geleden die we allemaal denken te kennen. Maar door eens wat heel nauwkeurig te lezen en ook te kijken van... van wat, wat zie je terug uit het Oude Testament? Welke, welke dynamiek zit er in de tekst? Gaat die tekst weer... Uh, Weer lezen. Ik denk dat Bach ook heel goed gelezen heeft. Ja. Voor dat hij op hoe hij aansluit met zijn koralen en zijn aria's. Daar moet je ook de tekst goed voor kennen. Ja, ja dat denk ik ook, uh, geloof het Jan. Dat, Bach was goed thuis natuurlijk in de. Uh, ja, ja, ja, ja, hij gaf uh, ook, hij uh, moest ook lesgeven daarin. Hij had een grote bibliotheek met alleen theologie. Hij had ook een eigen bijbel, de Bijbel. Die hebben ze niet zo lang geleden in Amerika gevonden in een oude inboedel. En die, je, je kende hij goed. Hij kende de bijbel zeer, zeer goed. Ja. Ja. En hij wist dus precies wat hij moest reageren op die tekst uit Matthäus. Met of een aria of een keuze van een koraal. Die dan precies past ja. op het thema uit uh, de evangelie. Want Mark Brinkhuis, uh, uh, Bach maakte uh, bij alle vier de evangelie een passie. Uh, maar wat is nou specifiek... Uh, voor het Matthäus-evangelie. Wat waarin onderscheidt dat zich van de andere twee verhalen? Drie, sorry. Uh, drie zelfs, ja. Uh, dus eigenlijk niet onmiddellijk mijn insteek, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, afgelopen zondag, uh, van zondag lazen wij uh, de Lucas-versie. Ja. Uh, met de drie partijen, zo doen we dat in de liturgie dan. Uh, uh, dus de, de priester, de Christuspartij, de als diaken, de verteller. En nog een lector samen met het volk de andere stemmen. En dan merk je in de, in dat Lucas uh, ja, andere mogelijkheden verkent. Uh, Jezus is veel meer aan het woord bijvoorbeeld. In God is ja. Jezus veel meer aan het woord. Uh, in Matthäus uh, en Johannes veel minder. Ja. Uh, Matthäus en, en Marcus staan natuurlijk erg dicht bij elkaar. En uh, wat heel opmerkelijk is, is natuurlijk de woorden die Jezus aan het kruis zegt. Die... die uh, van het is volbracht, uh, uh, vader vergeeft hun, zoals uh, uh, bij Lucas. Ja. Uh, Johannes, uh, het is volbracht, hij geeft de geest. Ja. En bij uh, Marcus en Matthäus, toch dat hele dramatische, mijn God, mijn God, waarom het mij verlaten. Ja. Ja. En dat is natuurlijk een, een, een prachtige zin om, om, om eens verder op in te gaan. En dan uh, te laten zien van uh, uh, Jezus, neemt een psalmvers in de mond. Hè. Het is eerst de eerste, eerste ja. vers. Psalm 22, 25, 25, 25, 25. Als, je okay. die, eh, als je die psalm verder doorleest... dan zie je, hé, hey, ik zie nog allemaal stukjes... die ben ik in het evangelie okay. tegengekomen. De bespotting van degene... Eh, iedereen die mij ja. ziet en lacht, spot met mij. Zij uh, verdeelden mijn kleren onder elkaar... en donklen ja. wat ik aan heb. En daarmee zie je het... Allemaal, als, eh, allemaal het vacht... citaten. Ja. Ja, in citaten, je zou kunnen zeggen van... Uh, het leidersverhaal is ook al geschreven met de inkt van, uh, van het Oude Testament. Al ja. sommige passages die... Uh, ja, zijn vooruitwijzingen en, is, kunnen we dan met uh, de, de bril van nu zeggen. ja, uh, nou go, ja je go, ziet van daaruit ook, ook dat, uh, dat die psalm, die gaat uiteindelijk... Die blijft niet alleen bij de verlatenheid. Psalm 22. Maar die gaat ja. uiteindelijk ook over uh, de roep om... Uh, God, uh, kom met mij. En nou. die gaat, lijkt al een beetje te de is wat te te, nou, te, te suggereren, ja, nee. allusie erop te maken, ja. toespeling. Ja, Gover jan. Hm. Die vraagt over jou. Um, het zijn verschillende uh, passies. Ook Bach heeft er dus alle vier. Nee nee nee, nee nee nee nee. We hebben er maar twee gevonden ooit. Johannes Passie en de Matthijs Passie. Lucas Passion is, uh, heeft zich van de ander uitgevoerd. En de Marcus Passion is helemaal weggeraakt. Nooit ah, teruggevonden. Dat, okay. de, ik, zijn zoons hebben zo zo zo heb gezegd heb... dat hij de vier geschreven heeft. Ik maar heb van Box van de Kruid, wat wou ik net ja, zeg, ja, met, zeggen. Ja, die zijn met z'n vier. zijn samengesteld. Ja. Ah, ja, okay. ja. We ah. hebben dus maar helaas, nou, het is er genoeg hoor, die Johannes en de Matthijs Passion gevonden. Die dus ook weer heel erg veel verschillen. Maar die Lucas is eigenlijk een uh, samenstelling van allerlei uh, stukjes van andere componisten. Ah, nice. En de Marcus Passion is gewoon, ja, we hebben Elkaar gehaald door ons. We hebben, we hebben het nooit gevonden. Okay. Wel de tekst, maar niet de muziek. Maar dan die Matthäus en de Johannes, Vergelijkende ja. wijze. Ja. Wat is zo specifiek anders aan de Matthäus dan aan de Johannes? Ja, uh, Matthäus is natuurlijk meer een Joods vier, De man van Sparte, de man die zo moet lijden. De, de mens, de, de, de schmiel ook, he, die, die, die, die misgaat, die misloopt. Terwijl Johannes, he, dat is, noemen ze een Byzantijnse christus... dat is een soort van held die door de martelingen heen gaat... en het allemaal doet. He, Johannes' persoon begint ook met van... Ha, je wou mij toch hebben? Hier ben ik. Pak me dan nou maar. respecteer me als je durft. He? Bij zocht je toch, bij is veel maar die kant van die pijn en dat, die spartelijkheid in die, uh, het zweet om bloed en tranen in Gethsemane, nee, een heel ander soort, meer een Joodse, Joodse uh, mens. En uh, Johannes is veel maar uh, ja, een, een meer Romeinse held, hè? de held als Judas, hè, wordt er ook gezongen in Johannes. En Bach is natuurlijk net als alle grote componisten, iemand die heel goed naar de tekst luistert en ook die tekst proeft. En daarom is die muziek van de Matthäus heel anders dan die persoon. Ze zijn gewoon totaal anders. Ja, dat ja. ja. zou je nou kunnen zeggen als je, als je Johannes... Uh, bij Johannes is Jezus uh, al de ja. verrekenen... al in zijn lijf. Dat, ja. is zeg ja. maar een, dat is goed gezegd, ja. Een ja. soort helikopterperspectief. We <laughs> weten al hoe het afloopt. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Uh, Mark, laatste vraag ja. voor jou. Um, wat is voor jou het hoogtepunt uit die matthäus Passion? Waar, ik... waar, dus wat, waar gaan we nu nou, naar ben, luisteren? Dan begin, begin ik even aan een andere... Als, als je vraagt wat is het hoogtepunt in, in het evangelie... dan is het toch de, de Gethsemane-scène. Ja. Ik denk dat het lijkt alsof daar het, het, uh, het al bij elkaar komt... In, in, de, in het drie keer gaan bidden... Ja. in de verlatenheid die, die steeds groter wordt. Hè? Jezus die eerst met de leerlingen loopt... dan neemt hij nog drie mee... En die drie moeten dan ook blijven. Hij gaat nog een stukje verder. De drie vallen dan ook nog in slaap. En, en dat hij daar uh, uh, zijn lot, zijn weg, zijn opdracht uh, uh, moet aanvaarden. Eerst, eerst bidt hij van: uh, als het mogelijk is, hè, laat de beker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar u wilt. Uh, een verder dan. Uh, als het niet mogelijk is. Uh, Laat uw wil dan geschieden. Okay. Dus ik vind eigenlijk dat het meest. Zullen we, zullen we naar dat stuk luisteren? Tussen, tussen, uh, tussen Jezus en zijn vader. Dat Jezus de nou, ja. wil van zijn vader zoekt en uiteindelijk vindt. Ja. Oké, okay. zullen we, we daar naar luisteren? Dat wordt natuurlijk prachtig, prachtig verwoord in, uh, in, in Matthäus. Met, met, en met die, die aria. Gerne wil ik mich mm -hmm. Dat is zeg maar ons antwoord. Nou, ik denk. Ik vind dat wel heel erg optimistisch om al gelijk te zeggen: graag wil ik kruis en beker aannemen. Bart ja. kan dat in zijn tijd zeggen. Ik weet niet of wij dat zo zouden zeggen. Hè? Maar het is wel een prachtige manier hoe daar onze reactie op, op, op wat Jezus doet, verwoord wordt. Ja, want Jezus zelf zei natuurlijk: uh, Als het even kan, kunt u dan deze beker wegnemen, maar enzovoorts. Dus dat graag, Maar. Nou ja, uh, ja, zo wordt het uh, uiteindelijk. Uh, ja, zegt maar uh, of laat hij het zeggen. Ja, ja. Mark, ik, ik wil je vragen om hem in te leiden. En dan beginnen we bij, uh, uh, bij de evangelist, om de king in. En zou je dan uh, er naartoe willen praten? Ja. Um, dat is, Jezus uh, gaat voor, no, voor de tweede keer bidden uh, En komt eigenlijk tot de aanvaarding. Als mijn vader, als het mogelijk is... Als het dan van mij dat ik het niet doe. Maar uiteindelijk zegt hij, maar wat u wilt. Dus je ziet het, onze vader erin, uh, uw wil geschieden. En uh, in het recitatief hoor je dan uh, dat Jezus valt voor zijn vader neer, maar daardoor neemt hij ons eigenlijk op. Uh, wij worden opgetild naar de vader. Het is een prachtige omkering zoals het daar uh, verwoord wordt. Oké, okay, we gaan luisteren. in op zijn angst. Gesicht und ledet und sprach. Mein Vater ist Steve Lee mm -hmm. In the Ik wil me, of gerne wil ik, uh, wil ik me bekwemen uit de Matthäus Passion. In de uitvoering, in dit geval weer van Filip uh, Herwegen met het Collegium Vocale Gent. Prachtig stuk, Govert-Jan. Ja, dat is natuurlijk uh, ook echt weer alleen vanuit de mystiek te begrijpen. Hè? Ja. Uh, het, het meest gedrukte boek in die tijd was. Niet de Bijbel, maar de navolging van Christus. Van Toza Kempis. Ja. En die navolging, die zie je hier dus gebeuren. En zo worden wij opgeroepen doordat weer. Ik wil ik niet bekwamen. Ik wil mijn best doen om, om uh, Kruis en Beker aan, uh, op te pakken. Ja. Dat is eigenlijk uh, ja, de gelovige die probeert zijn best te doen en mee te gaan. Ja. Um. Meegeluisterd heeft ook uh, Evelien uit Rotterdam. Ja, dat klopt. Hoe, uh, hoe luister jij naar? Ja, heel bijzonder. Uh, dat zei ik net al met uh, ja, herinneringen aan mijn vader... die uh, tien jaar geleden is overleden. En mijn vader, wij hadden in Vlaardingen... Het is een beetje een gek begin van het verhaal. Maar nou, wij hadden in Vlaardingen een slagerij en mijn vader was dirigent. Dat is dus mm -hmm. toch uh, bijzonder voor een slager. En hij had drie kerkkoren. één in Vlaardingen, één in Hoek van Holland. En hij had ook nog een meisjeskoor. Maar waar mijn herinnering ligt... is uh, dat ik met uh, mijn vader altijd samen om deze tijd... naar de Binnensingelkerk in Vlaardingen ging. Daar werd de Matthäus Passion uitgevoerd. Mm -hmm. Aha. En... Wij namen altijd uh, de partituur mee. Nou, die is best dik. Dat zal die meneer die bij u zit wel weten. Uh, althans. Ja, hij heeft hem hier voor ja. zich liggen. Ja. ja. En uh, daar staan nog allerlei aantekeningen in. Want ja. ik had ook al vroeg pianoles. En mijn vader speelde natuurlijk ook orgel. Dus je kon het meelezen. En dat ja. vond ik ook altijd zo, uh, zo mooi ervan. Hè? Dat je dat dan met z'n tweeën zit je naast elkaar in zo'n kerk en dan wordt zo'n prachtige Matthäus wordt daar ja. uitgevoerd. En uh, papa deed ook vaak uh, met zijn koraal uh, er wel uitnemen, maar nooit de hele matthäus Passion. Hm. Daar was hij meer slager voor als dirigent natuurlijk. <lacht> ja. uh, en ja. we hebben ook nog uh, platen opgenomen, bijvoorbeeld voor de stichting Steunkerkbouw. Dat was van de kerk. En daar liggen dus... Ja, mijn dierbare herinneringen. Dat gevoel ah. samen... naar die Matthäus. Ja. Die partituur heb ik hier natuurlijk nog altijd liggen. Dat begrijp je wel. Ja. Een, mooie, een mooie herinnering... aan het, ja. samen, het samen beleven... van, van die matthäus Maar Uw vader dirigeerde dus wel... bepaalde delen eruit. Welke delen bijvoorbeeld? Nou, nee... met door de kerkkoren, de koralen, zal ik ja, maar zeggen. Precies, ja. Die zijn daar ook het ja. meest geschikt voor natuurlijk. Ja. ja, want echt... Om los te doen. Ja. Uh, ik bedoel, het waren best goede koren natuurlijk. En we, we gingen ook best vaak optreden. En we werkten samen met de gewoende dus Zwart, werkte mee vader. Uh -huh. En ja, allemaal, het is een prachtige tijd geweest. Maar dat, nou, die, die kerk met z'n tweeën, met die partituur... Uh -huh. Ja, dat is altijd. In ieder jaar weer komt het terug. Ook er tussendoor natuurlijk nog ja. wel iets. Maar deze tijden zoals ik uh, nu naar uh, jullie luister ook... ja, dan, dan, dan bloei je helemaal weer op. Mm. Ja. Heel veel dingen kun je dromen als het ware ook. Mooi, ja. En, en wat is dan, naast het feit van die herinnering... van het samen luisteren, wat is dan voor u het moment in die Matthäus-passio... Ja, daar zat ik al aan te denken. Ik, ik dacht, Misschien vraagt hij het wel, maar ik heb niet een... Ja, mag het dicht, maar een het Dat is wel, maar ja. ik, het is eigenlijk... Of dat nou dat komt, ook heen. omdat je uh, het, het meeleest helemaal. Dus je ziet het ook iedere keer de, de mooie stukken aankomen. Ik kan niet echt kiezen, maar nee. dat lijkt me toch niet zo erg. Nee hoor, is normaal niet. <laughs> Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, nee. En ik was denk ik, uh, zelf toen een jaar of 14, 15. Het was best een hele zit, maar dat hoor je dan later wel eens van mensen. Maar zo heb ik het nooit mm. uh, ervaren als, oh, mm. oh wat een hele zit weer. Nee. Het was, het was voor, uh, voor, ja, voor mij, hoe gek het klinkt, een uitje. Mm. Ja, met mijn vader samen, want we hadden vijf kinderen en een, een drukke zaak. Dus ja, dat is heel bijzonder. Als je dan met je vader daar ja. samen naartoe kan. Mooi. Dus Zie dat ik... was mijn verhaal. Het is ja. even wat anders dan dat de heren daar... of de meneer... U vertelt, nou, maar dat, dat, dat, dat, dat zegt u. Maar ik, wil, ik wilde net een, een mooi bruggetje maken. Want um, nou. Jan is zelf ook vader. Ja. Ja, en... ja ik ben zelf moeder natuurlijk. <laughs> Kijk eens aan. Maar, en, en hij heeft ook een dochter. Ja. ja. Die ook uh, uh, actief is zelfs in de muziek. Ja, ze zou deze week uh, bij... Uh, Jan-Willem de Vriend zou meespelen in Matthäus Passion... want ze is eerste ja, violist bij het residentieorkest. Ja. Maar ze speelt nu deze week in Kuala Lumpur. Ah. Daar uh, ze oh, speelt, ja, is... speelt ja. ze vaak. Daar wordt ze uitgenodigd om te spelen. Ja. Dus daarom speelt ze niet in Matthäus, maar ze heeft uh, al een paar keer gespeeld. Ja. Ja. Um, maar her, herken je dat? Die, die, dat gezamenlijk uh, beleven van die Matthäus? Heb je daar ook herinneringen aan met je dochter? Hoe, ja, uh, hoe, je haar, ik hoe, hoe heb je haar ingewijd? Nou, ik heb denk ik nooit met haar een hele Matthäus gedaan. Maar wel, uh, wel thuis stukken. En, maar ze ging al heel snel ging ze die vioolsolo spelen uit de Barbary. Ja. En ze ging wel eens mee met: als ik lezingen gaf, dan speelde zij die vioolsolo. Ja. Op een manier. Maar ik heb geloof ik niet met haar ooit de hele Matthäus uitgezeten. Ja. Maar, ik ging wel uh, ook altijd met mijn vader mee ja. naar de repetities ja, van het koren doen. en vooral het koren. Boek van Holland, dat is ook weer zo'n herinnering. Dat was altijd op woensdagavond en ik ging altijd woensdagavond met ze mee. Nou. Maar daar wa dat was echt een kerkkoor, hè? dus te zingen. Nou, u kent dat natuurlijk hmm. wel. Ja, ja. Maar altijd is die ene herinnering van die Matthäus, die ja, springt er toch altijd uit. Maar Evelien, heb je, heb je de Matthäus zelf ook gezongen? Ja, gedeeltes dan, hè, ook. Ja, in, in het koor van, niet, van je vader, ja, ja. Ik, ik heb hem nooit helemaal, nooit helemaal. Maar ja. ik denk haast als ik in een koor... Ik heb wel met de koren van papa meegezongen, maar als jullie me in een koor zouden zetten... en ik had de partituur erbij, dan kon ik hem wel meezingen nog ja. maar. Ja. Ach, mijn stem is niet meer wat het geweest is, hoor. Ja. Ja. Is, is, dat, is dat een hindernis, uh, jan als je op een gegeven moment uh, boven de 70 raakt? Nou ja, dan wordt het wel moeilijker om naar toon te houden, hoor. Het is überhaupt al moeilijk. Ja, de professionele ja. Koren, koren, de de koren zijn natuurlijk allemaal redelijk jong, hè. Ja. ja, ze zijn hard. Ook, het is een sterke zak, ook, hè? De soepalen worden alt. Ja, dat is hard, hoor. Ja. Ja. Ik luister uh, zo graag naar muziek. Ja. En het is, ik vind het wel een zegen dat ik het zelf ook kan lezen. Dat ja. vind ik toch wel... Ja. Het plus, zou ik me zeggen. Maar je mag altijd mee zingen, ja. Ja, ja oh ja. ja daar, daar wilde ik even naartoe gaan met ja. Jan. Nee, misschien nog even iets zeggen over een mevrouw die zegt... Van, ik kan eigenlijk niet eens stuk kiezen. Dat vind ik nu erg bijzonder. Want uh, het is niet de opera met een paar mooie ariaatjes. Nee, het is totaal. Yeah. Bach heeft mooiere muziek geschreven in zijn cantatas. En de HOMS is als muzikaal werk ook beter dan de Matthäus Passion. Maar die Matthäus Passion is juist als geheel... als een soort van inwijding in dit stuk van het leven... dat zware stuk, uh, iets wat je als totaliteit ervaart. Dat is een beetje onze tijd dat we dan een ariaatje uit willen pakken. Mm, ja. nee, het gaat om al die elementen, het bijbelverhaal en de choralen... en de aria's en de instrumenten en al die verschillende stemmen. Dus ik vind dat mevrouw het heel goed ervaart als een totaal. En daarom heeft u zich ook natuurlijk nooit vervelend. Ja, Hild. Want het was een hele mooie, haast intieme gebeurtenis... om met uw vader dat door te maken. En dan ja. word je gewoon meegevoerd door die muziek. En dat is precies wat Bach wou, wou bereiken. Ja, ja. ja, maar als je je zou vervelen, dan ging je één keer... of je stapte er halfwege uit ja. en je ging vervolgens nooit meer. Dat kan Smast. gewoon niet met de Matthäus. Nee. Het grijpt je of het grijpt je niet. Precies, ja. ja. ja. En om dat samen mee te ja, maken... dat heel mooi. Maar, uh, dat was heel, heel bijzonder altijd. Oké, okay. Evelien, ik wil je hartstikke bedanken voor je, voor je prachtig verhaal. Voor je mooie herinnering. Nou, samen. fijn dat ik het nou met jullie ook heb kunnen delen. En ja, ik wens dat... jullie gezegende paaslaag. Ja, dank u wel. Dank je wel. Daar zijn we voor je bij dit is de nacht. Voor het delen ja. van verhalen. Oké. Okay. Evelien, Dag, bedankt. Dag. Dag. Ja, uh, het, het samen luisteren. samen beleven van de Matthäus. Uh, ik vroeg... Uh, aan haar, heb je hem wel eens meegezongen? Heeft ze niet. Gauw, jij hebt hem wel recent uh, meegezongen. Uh, dat doe je regelmatig. W ja. Wat is er um, extra bijzonder aan het meezingen? Uh. Um, kijk, het is grappig dat het ook alleen in Nederland gebeurt. Niet in Duitsland. In Nederland is die meezing uh, ja iets uh, wat zo'n 20 jaar, 50 jaar bestaat... En daar komen heel veel mensen op af. Meestal zijn die Amazing al lang uitverkocht, nou Een paar maanden al van tevoren. En uh, ja, doordat je het zelf meezingt... ben je natuurlijk te volledig betrokken in het geheel. Uh, misschien ook je eigen partij. Maar je hoort toch ook die anderen. Je bent ook gevat in die muziek. Dus als er nou één manier is om het heel erg intens mee te maken... is het door mee te zingen. Ja. Ja, ja, en het idee, geloof ik, van zo'n concert is dat er geen publiek is. Ja, er komt ook wat publiek dan als. Oh wel, uh, ja, okay. dan, ja. De, de eerste helft van de dag ben je nog aan het repeteren, oefenen, moeilijk stukjes. En dan zeg maar de tweede helft van de dag komt er wat publiek bij. Maar de kerken zijn dan uh, bij die passenprojecten al zo vol dat er appa mensen bij kunnen. Maar dan ga je, dan zing je toch als het ware met het publiek erbij. Ja, dat heeft wel een werking. En bovendien komen dan ook de solisten. hè? Want ja. de de De, de aria's die worden dus begin wel geweest, maar die worden tegenwoordig gelukkig niet meer meegezongen. Ja. Ja. En, uh, je hebt hem vorige week gezongen? Nee, uh, aanstaande vrijdag. Oh, het is aanstaande vrijdag? Ja, in precies. de Geertse Kerk in Utrecht. ja. Ah, ja. oké. Okay. De Duitse, hè, de originele. Gewoon de van Duitse, ja. ja. Want uh, Marlein Ingehoes van uh, Passieprojecten doet ook wel eens de Nederlandstalige. Heeft een keer gaan Jan Rotstand. dan? Ja. ja. Want er is een nieuwe Nederlandstalige net uitgekomen, hè? Uh, een nieuwe. Twee jaar geleden vorig jaar? Nee, nu, nu is het nu, dit jaar. Ja. Weer een nieuwe. Oké, okay, ja. Ja, want was er ook al eentje volgens mij uh, in opdracht van uh, mijn werkgever, de EO. Of, of in samenwerking oh, met de EO. Die is het. Ik uh, heb hem nog niet gehoord. Van Leusink bedoel je, of niet? Pieter-Jan Ik dacht, dat, ik dacht een, dat hij op ja. deed. Oh, dat weet ik niet. Oké, okay, nee. nou ja. Um, uh, maar uh, wat, wat vind je van die vertaling? Voor mijzelf hoeft het niet, want je nee? hebt natuurlijk heel veel ja, uh, zinswendingen en woordspelingen in het Duits. Maar als mensen daardoor dichter bij de Matthäus komen, vind ik het prima. Neno Tanya Cross, hè, dat is een van de grote zangeressen die heel erg mooi vanuit haar Antilliaanse achtergrond kan zingen. Die heeft dus die Jan Rot, uh, Matthäus Passie, gezongen, hè, de Alte. Het Erbarmen die gezongen, dan de vertaling. Ik weet even niet hoe Jan Rot het vertaald heeft. En toen zei ze, ja, met dat Duits kan ik niks. Ik ken die taal niet eens. Maar doordat ik het nu in het Nederlands heb gezongen... ja, raakt het mij en begrijp ik alles. En ik ga het nu ook een keer in het Duits zingen. Ja... Um... Dus eigenlijk is het op die manier een soort opstapje naar het echte ja, werk? Ja, ja. ja. Die eh, hebben. Voor mij is het niet nodig. Ik heb er niks tegen. Kijk, Bach vertaalde al die dingen ook uh, voor andere gelegenheden. Ook kerkelijke muziek gebruikte hij weer voor wereldelijke zaken. Uh, hij had er allemaal geen moeite mee, als de muziek maar klonk. Oké. Okay. Hey, zullen we um, uh, afsluiten met um, de afsluiter, hè? De, het slotkoor. Uh, we hebben hier ze ons met trainen niet meer. Ja. Het lijkt me gepast om, uh, om daar uh, deze uitzending over de Matthäus Passion mee te eindigen. Ja, dat is een prachtige Sarabande. Met het, met het, het is eigenlijk een dans, een heel okay. sierlijke, ja. langzame afscheidsdans. Ja. Ja. Dan kun je die nog een keer uh, introduceren? Um, Dan nemen we daarmee ook afscheid van jou. Want we nemen jou. de Herenwegen uitvoering, begrijp ik, ja, die, die jij hebt... Uh, ja, of uh, als je voorkeur hebt voor. Nou, we uh, weten, de herwezen is heel erg mooi. Als ja. je die erop hebt staan. Ja. Die heb ik klaar staan. Ja. Ja. Uh, het is ook heel mooi dat de, de beide koren. Dat is een heel speciaal effect van die matthäus Is de dubbelkorigheid. En je roept elkaar als het ware over het graf heen toe. Roe is land, de zand, de roe. En dat is heel mooi. Want als je dat dan weer het Latijn zou vertalen. dan krijg je requiem. Dus eigenlijk zijn we aan het eind van een requiem. En daardoor staat Bach weer een hele grote traditie. van die duizenden requiems die sinds. Ja, 1200 naar Christus geschreven zijn. Legt leg dat nog eens uit, Roe, zang. Sanf, de Sanfte, de Roe? Sanf de roe, als je dat in Latijn vertaalt, krijg je requiem. Aha, oké. Okay. Het, het requiem uit de katholieke kerk ja. eindigt ook met requiem. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk Roe is requiem. En daarmee uh, leggen we eigenlijk Jezus uh, te rusten? op. Uh, ja. ja. We zeggen slaapzacht op het ja, moment dat hij uh, in het graf ligt. of een ja. roe kiezen. Hè? Dat is ook een beeld van de mystiek. Dat hij dus heel, heel lief en teder mag rusten op dat kussen... naar al die zware ellende die hij heeft meegemaakt. Ja. En, uh, ja, het, is, het is een heel teder, teder muziek. Heel, heel uh, subtiel en liefelijk. Hè? Dat je dat sanfte roe elkaar ja, toeroept op een mooie manier. Nou, eigenlijk zoals mensen met een begrafenis elkaar ook troosten. Hè? Het is heel troostende muziek. Okay. Maar het blijft wel in mineur, want het is goede Vrijdag... Ja. De distillant gaat er aan het einde uit, maar het blijft in mineur. Goed, hiermee ja. neem ik ook afscheid van jou. Groot okay. Jan, hartstikke bedankt voor um, je prachtige uh, uh, verhalen bij de Matthäus Passion. We hebben hem zo weer wat beter leren kennen. Okay. En uh, uh, we hebben genoten ook van de muziek. En dat gaan we nog één keer doen. via zetten ons met trainen hier? Hier is het uh, slotkoor van de Matthäus, onder leiding van Filip Herwegen.